10 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Als de SP een groot verkiezingssucces haalt, moet de partij worden betrokken bij het vormen van een regering. Dat heeft SP-leider Roemer gezegd in het Radio 1-journaal. Hij vindt dat bij een winst van 11 à 12 zetels je er niet omheen kunt de SP te betrekken bij het vormen van een regering. Laat zich niet uit, uit hoeveel zetels hij denkt uit te komen. We beginnen allemaal woensdag om nul. Maar nu is eerst de kiezer aan het woord, zei Roemer. ProRail vreest dat het toenemend gebruik van smartphones... een gevaar vormt voor de veiligheid op het spoor. Het bedrijf daagt de staat voor de rechter om te voorkomen... dat telefoonmasten te veel zendvermogen krijgen. Volgende maand worden mobiele datafrequenties geveld... en ProRail wil dat het agentschap Telecom ervoor zorgt... dat telefoonaanbieders geen te sterke zenders kunnen plaatsen. Die verstoren de communicatie, zegt ProRail. Machinisten en trainingsleiders die communiceren met elkaar... via dat gsm-netwerk. En als de machinist geen contact kan krijgen met de treinviesleider, dan wordt het treinverkeer direct stilgelegd. En daar zijn we ook bang voor, dat als ons netwerk wordt gestoord... Ja, dat er geen goede communicatie meer mogelijk is... en dat het gaat leiden tot uh, treinen die stil moeten worden gelegd. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa is een boot... met meer dan 100 Afrikaanse vluchtelingen gezonken. Volgens de Italiaanse kustwacht konden 54 opvarenden worden gered. Vluchtelingen waren vertrokken naar Tunesië... en zaten op een 10 meter lange houten vissersboot...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 De vakbond voor het cabinepersoneel van Lufthansa zal na de landelijke staking van vandaag voorlopig niet tot een nieuwe werkonderbreking oproepen. De bond wil de luchtvaartmaatschappij de tijd geven om na te denken. Om middernacht begon het cabinepersoneel aan de derde staking in een week tijd. De stewards en stewardessen onderhandelen al ruim een jaar over meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Voor vandaag heeft Lufthansa bijna duizend van de 1800 vluchten geschrapt. Het ministerie van Defensie geeft jongeren een bonus van 10.000 euro... als ze na hun opleiding vier jaar in dienst blijven. Defensie is hard op zoek naar technisch personeel, zoals monteurs en ICT'ers. Met de bonus wil het ministerie de concurrentie aangaan met bedrijven. Defensie realiseert zich wel dat het zuur is voor de duizenden militairen... die de komende tijd hun baan verliezen. Nou, we investeren aan beide kanten. We investeren ook aan die uitstroomkant met de opleidingen... met bemiddeling van werk naar werk. Dus we investeren in de breedte van het personeel...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 Dat is het motto van de VVD. We leven in een tijd van crisis. En wat doen Nederlanders in slechte tijden? We doen wat ons in de genen zit. We pakken aan en bouwen aan ons land om beter uit de crisis te komen. De VVD heeft sinds oktober 2010 al veel bereikt. Er zijn minder ministeries en de overheid is slagvaardiger geworden. Het aantal files is afgenomen. En verder werkt de VVD hard aan veiligheid. Er zijn meer agenten op straat. Er worden minder overvallen gepleegd en de positie van slachtoffers is flink verbeterd. De VVD wil dat Nederland een land is waar initiatief wordt beloond... en misdaad wordt bestraft. Waar je welkom bent als je iets bijdraagt... maar waar je niets te zoeken hebt als je alleen je hand ophoudt. Een land waar een opleiding leidt tot een baan... en waar de overheid niet steeds nieuwe regels bedenkt... maar juist overbodige regels schrapt. Een eerlijk land van eerlijke aanpakkers. Dat is de VVD.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 Sven Kokkelman. Niet de kiezer maakt uit of je in de Tweede Kamer komt... maar de partijen. en dat is niet eerlijk, vindt een politicoloog. Twitterende politici trekken maar weinig extra stemmen. Niet alle kankerpatiënten gaan tot het uiterste in hun behandeling... zo ook oudschaatser Harm Kuipers. Kijk, om, om te gaan rekken uh, ten koste van een heleboel kwaliteit... ja, dat heb ik gewoon geen zin in. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna 8 over 10 inmiddels. Dit is het vervolg van Cairo. Goedemorgen Nederland. De meeste Kamerleden komen in de Tweede Kamer... zonder dat iemand het vakje naast hun naam rood heeft gekleurd. Het is namelijk uh, uh, niet zo dat het aantal stemmen telt. Het is namelijk zo dat het aantal stemmen telt. Het is namelijk niet dat... Nog een keer. <laughs> Je kunt dus op een politicus stemmen... maar de meeste mensen stemmen op een partij... en niet op het Kamerlid dat er uh, op de lijst staat... en vervolgens komt het Kamerlid toch in de Kamer. En dat is oneerlijk, stelt politicoloog Nico Baakman... verbonden aan de Universiteit Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo ingewikkeld, als ik het uh, maak, is het nou ook weer niet. Um, wat is er oneerlijk in uw ogen? Nou, oneerlijk, het woord heb ik niet gebruikt, maar ik heb het woord pervers gebruikt. Wat, wat, oh, dat is wat toch erger. het volgende. Ja, ja, ja, ja. ja. Waarom is dat gebeurd? Wat stond... gebeurt is het volgende. Je gaat naar het kieshokje en je kiest een naam, een persoon die op beleid staat. Maar wat gebeurt er daarna? Daarna help je misschien iemand de kamer in die je nog nooit gehoord hebt, die je helemaal niet kent, die je misschien helemaal niet had willen steunen. Nee. Dat is, dat is het effect van, van ons stelsel. Ja, en wat is er nou zo pervers aan dan? Nou, omdat de kiezer denkt, de kiezer persoon. En hij krijgt een hele andere. Maar de kiezer stemt toch op een partij of op de lijsttrekker van die partij? Er zijn toch bijna geen mensen die voorkeursstemmen uitbrengen? En, uh, en die mensen komen dan soms ook nog op een hogere plek op de, op de, in de fractie binnen? Ja, ongeveer een, dus kwart, van de kiezer, een kwart van de kiezers brengt de voorkeursstem uit. Uh, maar dat brengt nauwelijks verandering in de volgorde die de partij eerst aangebracht heeft, die lijst zit zodanig in elkaar dat die mensen toch wel gekozen zouden zijn. En bij de lijsttrekker weet je niet, wat willen die mensen? Willen die mensen de partij steunen of stemmen ze vooral op? Nou ja, dan moet op Roemen, Rutte. Willen ze Haasma uh, steunen? Willen ze uh, Wilde steunen? Ja. Dat weet je niet. Nee, maar goed, als je niet op een lijsttrekker wilt stemmen... omdat je bijvoorbeeld wel de VVD uh, wilt uh, kiezen, maar niet Rutte... dan stem je op nummer 2 of de nummer 5. Ja, als je de VVD wilt steunen, dan maakt het niet uit waar je je stem neerzet. Maar als je een voorkeur hebt voor een kandidaat... zeg ik, ik wil vooral die van mevrouw, die meneer, want die vind ik goed... Ja. dan heeft dat geen enkel effect op de uitslag. Nee, en zo kan dan het dus ook... ook nou ja, goed, je kunt op iemand stemmen die dan op plaats uh, uh, 75 staat... en dan weet je zeker dat die niet in de Kamer komt. Dat is bij bijna alle partijen gegarandeerd. Ja, die gaat het niet redden. Nee, nee. nee. maar ja, ja, wat is precies het probleem? Want... Die mensen komen in de Kamer a titre personnel... maar die, die staan toch op die lijst. En als je die mensen wilt kiezen, kan je ze toch kiezen? Jawel, nou dat is het, het, beetje het, het dubbele van ons systeem. We kiezen op mensen die op een lijst staan. En, maar de zetel gaat naar de persoon. Dat blijkt ook als, als een persoon een Kamerlid breekt met zijn partij. Dan houdt hij zijn zetel. Die zetel is van hem of van haar, niet van de partij. Pas als hij eruitstapt, komt voor zijn opvolging weer de lijst in, in beeld... Stel ze dus gericht op het kiezen van een persoon. Uh, maar die, die voorkeur van de kiezer die uitgesproken wordt... die wordt uh, vervolgens uh, totaal verdonkere maand. Uh, laat ik een klein voorbeeldje geven. We hebben Voor één zetel heb je, had je bij de vorige verkiezingen ruim 60.000 stemmen nodig. Dat is de kiesdelen, dikke ja. 60.000. Ja. Um, wat gebeurt er? Uh, meneer Balkenende die kreeg bijna een miljoen stemmen. Dat was genoeg voor 15 zetels. Ja. Eén voor hem en vervolgens voor veertien anderen op wie helemaal niemand gestemd hoefde te hebben. Ja. En die kwamen zo de kamer. Vervolgens gaf Balkenend zijn zetel op, want hij had de verkiezingen verloren vond... hij. hij kon geen premier worden. Ja. Die veertien bleven gewoon zitten en op zijn plaats kwam meneer Bochoven en die had uit mijn hoofd 400 zoveel stemmen gehaald. Ja. En wat is nou het probleem? Want die mensen die op Balkenende hebben gestemd... hebben misschien wel gestemd op Balkenende omdat ze het CDA de macht wilden helpen. Ja, als dat zo was, geen probleem. Maar als ze bladmen wilden steunen, als ze dachten, deze persoon vertrouwen wij, dit is onze man. Dan zijn ze natuurlijk zware schip ingegaan. Ja, maar goed, dat, is ook, dat zijn ook de vragen die destijds aan uh, de toenmalige demissionaire premier zijn gesteld. Namelijk, is dit geen kiezersbedrog? Je gaat op de lijst staan, dan valt het even tegen en dan neem je de benen. Ja, en terecht, is het een beetje een, een. Dat is een andere kant van, van het verhaal van ons stelsel. Uh, Net was er een spotje van Alexander Pechtold... en die riep op om strategisch te stemmen. Ja, wat hij daarmee, ja, daarmee bedoelde was eigenlijk dit. Je denkt dat het om de Tweede Kamer gaat, maar het gaat om de regering eigenlijk, hoor. En dat is dus het dubbele van het stelsel. Er staan mensen op de lijst die helemaal geen Kamerlid willen worden. Nee. Nou ja, Sommigen zeggen dat erbij. Omdat, de, maar omdat, omdat een nieuwe regering wordt geformeerd uit de Kamerfracties... Het zijn de fractievoorzitters, de politieke leiders... die gaan om de tafel zitten om een regeerakkoord uh, met elkaar klopt, te, te smeden. Klopt. Dus de boodschap niet, van Pechtold is... als je een middenkabinet wil, stem dan op mij en, en niet op de flanken... want dan weet je, is de kans groter dat zo'n middenkabinet er komt. Ja, dat, ja, is ja, ja, ja. dat is zijn boodschap. Dat is de boodschap. Ja. Terwijl het zou moeten gaan om de vraag... wie vertegenwoordigt ons land in de Kamer? Wie is jouw... Uh, het zijn geen regeringsverkiezingen, daar wordt er een beetje van ja. gemaakt... maar dat is niet zo. In Amerika kiezen ze de regering, daar kiezen ze de president... Ja. En dat is helder. En ja. hier is het, is het volstrekt onduidelijk wat je doet. Ja, je hebt daar in Amerika heb, heb je de presidentsverkiezingen... en je hebt uh, de verkiezingen voor de, uh, de Senaat en de Congres, zal ik maar zeggen. Ja, het tijden. huis van afgevaardigden. Dat is trouwens in landen als Frankrijk ook zo. Trouwens in Groot-Brittannië, waar je ook een tweepartijenstelsel hebt... kies je ook uh, de, de parlementsleden in je eigen district. En die vaardig je af naar uh, het, uh, het lagerhuis. Alleen Correct. ook Sorry. daar wordt vervolgens ook weer een regering uh, uh, geformeerd. Met <kwijnt> mensen uit het lagerhuis. Om daar zitten de mensen in de regering, uh, ja. uit de regering weer in uh, het parlement. Ja. Nou ja, daar voor zover u het nog kunt volgen. Uh, uh, maar wat wilt u eigenlijk nou veranderen? Want ik begrijp het niet helemaal zo goed. Nou, wat ik, wat ik zou willen bepleiten is dat die voorkeur die het kiezer uitspreekt, dat die effect heeft. Nu is het zo dat de volgorde op de lijst bepaalt wie er in de kamer komt. Ja. Wat, zou, wat beter zou zijn in mijn ogen, is dat het aantal voorkeurstemmen bepaalt wie er in de kamer komt. Uh, maar dat maar dan, had... dan bestaat de kamer straks uit acht, mil, uit acht of elf man en vrouw. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Je kunt gewoon die, die lijst handhaven. Je, je kunt het aantal stemmen dat er op de lijst uitgebracht is, bepaald laten zijn voor het aantal zetels, maar vervolgens wie die zetels krijgt laten bepalen door het aantal uitgebrachte voorkeurstemmen. Ja, maar als nou niemand een voorkeurstem krijgt, behalve de nummer 1 en 2? Dan, gaan, dan kan gewoon lijst, dat lijst als ze blijven werken. Dan kunnen ze nummers, als je zegt voor 15 uh, zetel stemmen haalt... dan kunnen vervolgens uh, die nummers uh, 3, 4, 5 tot en met 15 erin komen. Ja, maar, maar dat wilt u toch juist niet, als daar geen voorkeurstem op is uitgebracht? Als, als de kiezer geen voorkeur heeft, vind ik het prima. Maar als er één uitspreekt, dan moet hij ook effect hebben. Dat is, dat is het idee. Goed, Nico Braakman, Baakman, politiekoloog aan de Universiteit van Maastricht. Ik dank u zeer. Ja, toen hij naartoe ging was hij een ziekhaald mannetje. Maar na zeven dagen was hij een totaal wrak. Artsen behandelen patiënten die binnenkort zullen sterven... vaak te lang door. Over het algemeen is een behandeling niet doen... veel moeilijker dan een behandeling wel doen. Dat er wordt zo'n 20, 25 procent te veel behandeld wordt in Nederland. En dat is met name ook bij andere patiënten zo. Dit is Caro, Goedemorgen Nederland met Geef Nooit Op. Harm Kuipers, dames en heren, behaalde vele successen als schaatser... werd vervolgens arts en is net met pensioen. Hij heeft nu twee ernstige vormen van kanker. En met de dood in zicht kiest hij voor zijn eigen route... hoort u in het laatste deel van Geef Nooit Op, gemaakt door Roy Herkens. Op de tweede dag van de Europese schaatskampioenschappen in Heerenveen... reden de favorieten voor de titel, de witgemutste Noor Sten Stensen... en onze eigen Harm Kuipers, op de 1500 meter tegen elkaar... Het hoogtepunt van zijn carrière was het behalen van de wereldtitel Allround in 1975 in Oslo. Eerder in 1975 was hij eveneens tweede geworden bij de Europese kampioenschappen. De aanstaande medicus uit Drenthe die heeft aangekondigd dat dit zijn laatste seizoen gaat worden... lag in het klassement na de eerste dag wat achter op Stensen door een tegenvallende prestatie op de 500 meter. Nu, op deze tweede sprintafstand, weet hij zijn Noorse tegenstander in de laatste ronde van zich af te schudden. En luid toegejuicht rijdt hij naar de finish... die hij 1 en 900 ste seconde voor Stenson passier. Kuipers was een bijzonder iemand in de Nederlandse schaatswereld. Omdat hij zijn eigen trainer was en geen deel uitmaakte van de kernploeg. Bovendien wist hij de schaatssport te combineren... met een studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tegenwoordig is Harm Kuipers hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Ik heb altijd gezond geleefd. Gezond gesport, gegeten, geen rare dingen gedaan, nooit gerookt. Uh, ja, met drinken, ja, sociaal drinken, dus alles met mate. Dus ik heb heel gezond geleefd altijd. Is het dan extra wrang op het moment dat er uh, kanker geconstateerd wordt? Nou, zo zie ik het zelf niet. Uh, kanker kan iedereen treffen. En de soorten die ik heb, die hebben helemaal niets met leefwijze te maken. Bij Kuipers werd begin 2010 een ernstige vorm van prostaatkanker geconstateerd. In november 2011 werd daarnaast ook slokdarmkanker geconstateerd. Ja, ik ben 64,5. Ik word in november 65. Ja, ik ben natuurlijk nog jong. Uh, maar ik moet zeggen, ik heb, ik heb er eigenlijk uh, wat acceptatie betreft... Ja, niet, niet echt moeite mee gehad. Ik heb het onmiddellijk als gewoon oké. Okay. Dat is zo. Uh, ik heb die, die twee soorten nu. Uh, dat, ja, het leven is eindig. Dat kan nog een paar jaar duren, maar dan is het toch echt uh, ergens afgelopen. Dus ik moet het beste van maken. En ik heb, ik heb steeds gedacht, en ook voordat ik überhaupt ziek werd... Van, dat ik wel eens zag dat mensen zich verzetten en opstandig werden. Ik dacht, ja, dat is zonde van energie. Probeer nu te genieten van wat je nog kunt en wat je hebt. Want die tijd die je hebt, die moet je wel optimaal gebruiken. Nou, dat Toen ik het dus zelf kreeg... Uh, toen was het heel makkelijk om zeg maar, die instelling in de praktijk te brengen. En dat doe ik nog steeds. En ook nu de dood in zicht is, zoekt Harm Kuipers heel bewust zijn eigen weg. Ja, ik ben natuurlijk ook dokter hè, dus zelf. Dus uh, ja, ik weet wat, uh, wat er medisch aan de hand is, wat de mogelijkheden zijn, wat zeg maar, de voordelen en nadelen van alle behandelingen zijn. En voor mij is kwaliteit van leven is toch het allerbelangrijkste. Kijk, om, om te gaan rekken uh, ten koste van een heleboel kwaliteit... ja, daar heb ik gewoon geen zin in. Kijk, ik weet dat slokdarmkanker heeft natuurlijk een hele slechte naam heeft. De vijfjaars overleving overal is 13%. Dus de kans dat je in vijf jaar haalt, die is wel heel klein. Um, dus de prostaatkanker zit ik in een agressieve soortgroep. Nou, ik heb botpijn. Ook daar weet je van de statistieken dat, uh, dat je nog een bepaalde tijd hebt te gaan... Dus dat het op een gegeven moment afgelopen is, dat weet je. En um, ja, daarom probeer ik vooral om zoveel mogelijk uh, gebruik te maken... van zeg maar, de goede gezondheid en kwaliteit van leven. En ik hoef niet per se ten koste van een heleboel kwaliteit nog wat langer te leven. Nu bent u natuurlijk geen doorsnee patiënt. U bent natuurlijk arts. U kunt literatuur raadplegen, collega's uh, raadplegen. Um, heeft dat geholpen, denkt u, bij, bij het bepalen van uw eigen route... Ja, dat heeft zeker geholpen. Ik besef me heel goed dat voor de gemiddelde patiënt... die natuurlijk niet uh, medische literatuur uh, ter beschikking heeft... die geen medische achtergrond heeft... dat het heel moeilijk is om, om keuzes te maken. Die keuzes uh, houden ook in dat u risico neemt. Ja, je neemt bewust risico. Waarbij voor mij dus leidend is uh, kwaliteit van leven... Kijk, ik weet gewoon op grond van statistieken... dat de kans dat ik er over vijf jaar nog ben, dat die wel heel erg klein is. He, bijna nul. Nou, dat is een gegeven. Uh, ja, dan denk ik van, ik ga geen dingen doen... die een grote impact op de kwaliteit van leven hebben... met dan nog maar de vraag of ik iets langer leef. Hoe reageerde uw omgeving op uw beslissing... ik kies mijn eigen route? Nou, onze kinderen, hebben drie kinderen. Uh, dat zijn natuurlijk de eerste instantie, de mensen waar je ook dat mee overlegt. Nou, die kennen mij, weten hoe ik in elkaar zit. Ik heb er ook uitgelegd, uh, toen dat aan de orde was... van ja, wat, wat de situatie was, uh, wat de overwegingen voor mijn keuzes uh, waren. En die hebben het ook gezegd, ja, oké, okay, zoals wij jou kennen... Ja, daar staan we helemaal achter en we kunnen dat helemaal begrijpen. En, uh, dus die staan er ook achter. En dat maakt natuurlijk ook een stukje gemakkelijker. Want als jij als patiënt bepaalde dingen wilt... Maar jouw omgeving die wil heel andere dingen, ja, dat wordt natuurlijk heel moeilijk. En ik heb ook te vaak patiënten gehoord die zeggen... ja, die laatste chemo, ja, die dokter die, die zei... ja, laten we het toch maar proberen. Die heeft met er eigenlijk ingepraat. Maar ja, achteraf had ik het niet moeten doen. Want ik heb eigenlijk alleen maar ellende gehad. En uh, ja, dat had ik beter niet kunnen doen. Nou, dat is denk ik... Uh, dus uh, ik denk dat het belangrijk is dat die, die arts en de patiënt... Uh, vaker het gesprek aan moeten gaan van ja, hoe ver wil ik gaan? Hoeveel wil je als patiënt gaan? En uh, als dokter van ja, welk, welke behandeling heeft welke voor- en welke nadelen? En als de patiënt ook duidelijk heeft welke nadelen behandelingen heeft... ja, dan denk ik dat sommige patiënten misschien ook zullen zeggen... veel meer dan nu van ja, dokter, dan, dan denk ik dat we dat maar niet moeten doen. Het laatste deel was dat van Geef Nooit op, gemaakt door Roy Heerkens. En volgende week in Goedemorgen Nederland... Ik ben er helemaal klaar mee. De Wietpas, in mei begonnen als een experiment in Zuid-Nederland. Criminaliteit, gezondheidsproblemen. Denken wij te kunnen aanpakken met de Wietpas. Met grote gevolgen. De zaken gaan uitermate belabberd. Ja, sterker nog, ik ben horecapporteer, dus ik ben wel wat gewend. Uh, ik vind niet dat, dat iemand moet kunnen zien dat ik, dat ik wiet gebruik. Volgende week in KRO, Goedemorgen Nederland. De Wietpas. Hoogst actueel, zoals u weet, ook in de verkiezingscampagne. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op... goedemorgennederland.nl Straks twitteren levert een politicus maar weinig extra stemmen op. Eerst nu het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Ik kan er niet tegen om naar verliezers te moeten kijken. Dat is een rare afwijking, maar die heb ik nu eenmaal, dus daar moet ik mee leven. En dat is ook heel goed te doen als je op de televisie... maar niet naar sport, quizzen, spelletjes en talentenjachten kijkt. Helemaal geen moeilijke opgave. Maar deze dagen komt er een andere, te mijden... categorie televisieprogramma's bij, namelijk de verkiezingsdebatten. Want in plaats dat we daarin politici zien... die ons vertellen hoe ze de komende vier jaar denken om te gaan... met kwesties van gezondheid en ziekte, inkomen en uitkering... rijkdom en armoede en werk en werkloosheid... kijken we naar mensen meestal mannen, moet ik eerlijk zeggen... die in het beste geval elkaar vliegen afvangen... maar vaker bezig zijn elkaar te betichten van leugen en bedrog. Aan het eind van zo'n debat wordt een van hen tot winnaar uitgeroepen. Niet op grond van wijsheid of gezond verstand... maar vanwege de grootste mond of de brutaalste grap. Weile mijn moeder, die ook niet naar politieke verliezers kon kijken... meet haar hele leven verkiezingsuitslagen op radio en televisie. Maar in de tegenwoordige tijd red je het daar niet meer mee... Want wekenlang, avond en avond, zijn er immers politieke wedstrijden op de televisie. En ditmaal is er geen goede detective op het andere net. Zoals in de sportzomer. Nee, wij moeten en zullen op alle netten kijken naar de lijsttrekkers. Die, als ze niet met elkaar debatteren... bij programma's zitten als RTL Boulevard... Frans Bouwers zie of Help, mijn man is klusser. Nou ja, als de lijsttrekkers elkaar dan per se... in een politiekloos programma moeten bestrijden... Dan maar in sterren springen. Op die manier komen we snel te weten wie overmoedig is en aan wie we ons land dus zeker niet moeten toevertrouwen. En ik lees de afloop van dat springconcours de volgende dag dan wel in de krant. 6 is maandag het ochtendhumeur van Henk Wesbroek. uit Haarlem, Rylan en de J's met uh, Happy Jack. Het is vier minuten voor half elf. U luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. Twitter en Hives helpen een politicus nauwelijks bij het trekken van extra stemmen. Partijen als geheel hebben wel baat bij de sociale media, blijkt uit onderzoek van twee politicologen van de Radboud Universiteit. Niels Spring, Spierings is een van hen. Goedemorgen. Goedemorgen. Als Twitter en Hives niet helpen, wat helpt dan wel via de sociale media? Nou ja, als het gaat om stemmenwinner voor jezelf als kandidaat om een zetel uh, te bemachtigen, uh, moet je gewoon überhaupt niet bij die sociale media zijn, uh, blijkt uit ons onderzoek. Oh, waarom niet? Nou ja, de mensen in Nederland die stemmen toch voornamelijk op een partij. We zien ook dat vijf, uh, 85% van de stemmen op de lijsttrekker van een partij wordt uh, uitgebracht. ja. Yeah. Nou ja, door actief te twitteren, veel vrienden te hebben... kun je wel zo'n 500 stemmen winnen extra. Maar je hebt er 16.000 nodig voor een eigen zetel. Nou ja, dat ziet natuurlijk niet op dan. Nee, dus zelfs in een uh, tweestrijd tussen Rutte en Roemer, Rutte en Samson... maakt het eigenlijk niet uit of ze heel erg actief zijn op Twitter. Voor hen als persoon niet meer, zij trekken natuurlijk sowieso al enkele miljoenen of honderdduizenden stemmen zelf. Ja, maar ik begrijp het niet helemaal, want de les van Obama bij de vorige presidentscampagne in de Verenigde Staten was nou juist dat hij mede dankzij het gebruik van de sociale media had gewonnen. Dan kijkt u eigenlijk niet zozeer meer naar hoe, uh, hoeveel stemmen een persoon krijgt... maar de aandacht die je genereert bijvoorbeeld als partij. Uh, Obama deed daar iets vrij unieks. Die ging niet zozeer voor het winnen van stemmen direct... maar die zette de sociale media in om geld te werven. Om te zeggen tegen mensen, doe een projectje voor mij. Zet een campagne lokaal op en ja. geef mij meer geld voor die dure campagne. Ja. Maar zelf plaatste hij bijvoorbeeld nooit enige tweet... Op zijn account. Hij had veel followers, maar hij zocht niet dat directe contact via die weg met zijn kiezers. Je kunt hem gewoon volgen op Twitter, hoor. Ja, je kunt hem volgen, maar hij zei toen in de campagne niks terug. Ah. Juist. Nou ja, um, maar het is wel zo dat nieuws uh, vaak ook via Twitter wordt verspreid. Dat journalisten Twitter vaak volgen en dus als een politicus een boodschap kwijt en, uh, wil, en hij, zet het op, uh, hij of zij zet het op Twitter, dan haal je het nieuws en door in de publiciteit te komen, haal je weer wel extra stemmen, toch? Uh, ja, absoluut waar. We hebben ook gekeken naar inderdaad het uh, gevolgd worden door journalisten. Wat je dan echter ziet, is dat journalisten vooral de al bekende politici volgen. Ja. En dat dit een soort van nieuwe route is die niet bovenop die bestaande aandacht komt, maar in plaats van. Dus Twitter is heel mooi om een quote uh, te kiezen of een lekkere one-liner te gebruiken voor een krantenartikel. Maar het is eigenlijk uh, oude wijn in nieuwe zakken. Het levert je niks extra's op. Dus uw advies aan de dames en heren, lijsttrekkers is, is hou op met dat uh, getwitter. Dat heeft toch helemaal geen zin. Nou ja, als je uh, zelf verkozen wil worden... dan uh, moet je geen illusies hebben, maar nou. ja... Om... Als partij extra stemmen te winnen, zou het wel degelijk effect kunnen hebben. Niels Perings, onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Ik dank u wel. Het is bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Ik wens u een fijn weekend. En mocht u denken dat Eva Jinek snot is en opeens een hele zware stem heeft gekregen, dan is dat niet juist. Oh. De stemming van Nederland volgt zometeen met Calion de Zwart. Goedemorgen, Sven. Ja, het gaat tijdens de verkiezingscampagne natuurlijk uh, voornamelijk over Europa, de crisis. Hoe lang moeten we die Grieken nog ondersteunen? Of beter gezegd, hoe vaak nog? thema veiligheid. Je hoort het niet terwijl je dat als uh, politiek kun je daar toch mooi mee profileren met dat onderwerp. Nou ga ik zo meteen bespreken met topadvocaat Benedict Fiek, die minister van Justitie wordt in ons eigen kenniskabinet. En dat hoort u na de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal.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 Aan de, als de SP een groot verkiezingssucces haalt... moet de partij worden betrokken bij het vormen van een regering... heeft SP-leider Roemer gezegd in het Radio 1-journaal... en vindt dat bij een winst van 11 à 12 zetels... je er niet omheen kan de SP te betrekken bij het vormen van een regering. En het cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa... zal voorlopig niet meer staken. De vakbonden zeggen dat vandaag de laatste actiedag is... Bonden willen Lufthansa nu de tijd geven om na te denken en zouden zelf bereid zijn tot compromissen. De luchtvaartmaatschappij heeft vanwege de staking bijna 1000 van de 1800 vluchten voor vandaag geschrapt. Tot zo over de hoofdpunten uit het nieuws. ANBW keesinformatie: de files staan bij Amsterdam op de A9. Amstelveen-Diemen voor knopen Diemen met 2 kilometer. Op de ring Amsterdam, vanaf Watergasmeer tot aan knoop in Amstel, 2 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk aan de andere kant van de vangrail. Er staat tussen Oud-Zuid en Amstel-Business Park 4 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen. De stemming van Nederland. Hier is Carl Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom bij De Stemming van Nederland. Vandaag in ons kenniskabinet ruimbaan voor onze minister van Justitie. Die pleit voor een strenge preventieve aanpak om criminaliteit te voorkomen... Klinkt misschien wat soft, maar dat is het niet hoor. Blijft u vooral luisteren. En daarnaast heeft Leon Verdonschot natuurlijk weer een nieuwe plaat uitgezocht voor ons. En voor wie en welke partij, dat horen we zo meteen. En natuurlijk onze eigen verslaggever Joris Kreugel... die vandaag meegaat in Meppel met de 50-plus partij. Maar ben jullie ook van die mensen die van alles beloven en waar niks van terechtkomt? Nou, leuk natuurlijk. Kijk, Kijk is u eens uh, naar. <laughs> hey, u kunt mij persoonlijk aanspreken. Nee, hey, hey, hey, wij beloven niet meer dan we waar kunnen maken. Maar ik zei het al vandaag in ons kenniskabinet... de minister van... Justitie. En voor die post hebben wij advocaten Benedicte Fiek gevraagd. Welkom mevrouw Fiek. Ja. U volgt de verkiezingsdebatten neem ik aan. Is het u ook opgevallen dat het thema veiligheid, justitie... eigenlijk volledig ontbreekt in deze campagnes? Ja, dat is mij inderdaad opgevallen. Ik werd er ook al over gebeld door een ander programma. Die zeiden. Um, Waar blijft het thema uh, veiligheid? Ja, die vroegen wat mij het meest was opgevallen over uh, het onderwerp veiligheid. Ja. En toen moest ik met hen constateren dat mij helemaal niets is opgevallen. omdat ja. er niks over wordt gezegd. Ja, dat is wel opvallend. Nou, ja, je kunt ja, natuurlijk is... zeggen: er is crisis. Hè? Dat is ja. het hoofdthema Europa. Europa, zo. Zorg... Maar ja, dit is wel heel erg ja. een ander uiterste. als je dat ja. vergelijkt met de vorige verkiezingen. Ja, dat vind ik zeker. Ja. ja, absoluut. Verbaast het u ook? Het verbaast mij wel. Uh, want um, er wordt uh, op grond van incidentele. Um, zaken wordt er door de politiek veelvuldig gereageerd. Uh, soms uh, echt buiten alle proporties. Hè. Er wordt uh, ook uh, wetgeving op afgestemd of beleid wordt de volgende dag al gewijzigd. Ja. Ook allemaal uh, reacties die uh, de rechtszekerheid volgens mij toch ook niet echt bevorderen. Ja. Dus het verbaast mij wel dat er niet een beleidsmatig plan ligt van partijen... Misschien ligt het er wel, maar het wordt in ieder geval niet verwoord. Nee. Hè? Er wordt geen reclame voor gemaakt. Nou, en, het, en het opvallende is ook, je zou zeggen, veiligheid is een thema waarmee je je uitstekend kunt profileren ook. Ja, het lijkt Kijk, ons in stevig optreden. Ja, het lijkt mij wel, maar kennelijk uh, uh, willen de partijen zich profileren met een one-issue-onderwerp. Uh, ja. Ik heb de indruk bij de VVD's, uh, vooral de uh, hypotheek en uh, de zorg. En uh, bij uh, Wilders is het uh, natuurlijk Europa. Hè, is plotseling ja, Wel uh, zijn... iemand die heel erg op veiligheid zat trouwens. Die zat heel erg op veiligheid, maar kennelijk is dat voor hem een opgelost probleem. Ik, uh, ik ja. constateerde het niet toen ik uh, de studio hier vandaag inkwam. Overigens, uh, met betrekking tot zijn, uh, kennelijk zijn eigen veiligheid. Want het dus wemelde hier van de uh, uh, beveiligers... Ja. En, ja. uh, maar goed, um, het is uh, kennelijk uh, voor politici belangrijk om één onderwerp eruit te pikken en de rest. Uh te laten liggen. Ja, goed. Ik wil nog even voordat we uh, straks verder gaan praten over, uh, nou ja, wat we dan maar even die, die uh, waan van de dag of het ontbreken van het thema veiligheid in deze campagnes uh, verder praten, wil ik even uh, met u naar een ander groot verhaal. Er wordt eind september een DNA-verwantschapsonderzoek gestart naar die moord op uh, Marianne Vaatstra. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik heel goed. Ja. Dat is natuurlijk heel goed. Kijk, uh, er worden hele grote sprongen gemaakt, gemaakt op uh, wetenschappelijk terrein in verband met het onderzoek naar DNA. Er is nu kennelijk ook in dat hele onderzoek... naar het oplossen van de moord op Marianne Vaatstra uh, is um, bekend geworden dat het DNA niet afkomstig is... van iemand die uit um, uh, een asielzoekersgroep uh, mm -hmm. zou komen, een Irakese. Er is heel lang gespeculeerd dat het een Irakese of een Irenees... of wat dan ook zou zijn. En het blijkt nu een West-Europeaan te zijn. En dat is natuurlijk hele belangrijke informatie. Um, en via dat verwantschapsonderzoek... Uh, kunnen, um, uh, kan er vergelijkend DNA-onderzoek gedaan worden. tussen verwanten. van. Uh, ja, ja de, van de, uh, en dat te vergelijken met de kenmerken van het DNA. dat aangetroffen is. En dat aangemerkt is ook als een daderspoor. Ja. Dus dat is natuurlijk um, heel belangrijk dat die zaak. Uh, Hè, voor die ouders euh, zou kunnen worden opgelost. Ja, we praten zo uitgebreid met u verder. Euh, als minister van Justitie in ons uh, kenniskabinet. Ik ben benieuwd naar uh, wat u allemaal gaat ondernemen. Um, eerst gaan wij naar journalist en muziekliefhebber Leon Verdonschot. Goedemorgen, Leon. Goedemorgen. Ik ben heel nieuwsgierig naar jouw verhaal vandaag. Ja, Herold Ringman stond, uh, stond in de krant. Die het ook mee naar de verkiezingen met zijn nieuwe partij. Zeker. Die is weer eens ontstaan uit uh, de, de, de resten van Trots op Nederland. En Een de democratisch politiek de, keerpunt. Ja, ik was de naam vergeten, maar dat is inderdaad de naam. Uh, in ieder geval, een partij met allemaal mannen met een karakter waar ooit een televisiepersoonlijkheid op werd gebaseerd, namelijk Archie Bunker. Um, en ik, ik weet soms niet wat ik erger vind voor Geert was. Uh, dat het feit, dat werd net al gememoreerd, dat hij nog steeds beveiligd moet worden. Wat een onverminderde schande is, dat hij daardoor zo weinig contact kan hebben met andere mensen. Of het feit dat de mensen waar hij wel contact mee kan hebben, de afgelopen jaren van die types waren als, als Marcial Hernandez, van die mensen die... ...en geen enkel opzicht in de schaduw van een leider kunnen staan... ...en die dan nu hun dagen vullen met het bestrijden van de man... ...die ze een paar jaar een baan heeft gegund... ...op een niveau dat geen enkele personeelsfunctionaris ooit nog zou geven. Mm. Uh, en Harold Brinkman was ook zo iemand. Uh, het enige dat hij ooit bereikt heeft in al die jaren dat hij in de politiek zat... ...is het feit dat een, een jaarlijkse lezing... ...die bedoeld was om de nalatenschap van een homoseksuele verzetstrijder in leven te houden... ...dat hij voorgoed voor is bedoezeld... ...omdat de boodschap van die lezing Herold Brinkman niet aanstond... En wat hem nu niet aanstond, en wat er nu niet aanstaat, stond vanochtend in de krant, zijn de peilingen. Want in de peilingen zat hij op nul zetels. Ja. En dus kondigde ik de heer aan dat het eerste wat hij gaat doen als hij toch in de Kamer komt, uiteraard peilingen verbieden. <laughs> wat de uitslag volgende week ook wordt: het goede nieuws is sowieso dat Heerold Breekman vanaf woensdag zeer waarschijnlijk weer het enige gaat doen waar hij ooit goed in is geweest, namelijk krakers in elkaar slaan. Voor hem en voor zijn club. Wat mij betreft het lied over zijn politieke erfenis, Dust in the Wind. heren van Kansas met lang haar en gitaar. Das in the wind was dat. Maandag hebben we weer een nieuwe plaat voor een andere partij. U luistert naar de stemming van Nederland. Het kenniskabinet. Ja, u hoorde haar al even. Advocaten Benedict Fiek. Vandaag is ze bij ons geen advocaten, maar geeft ze haar mening voor... als zij minister van Justitie zou zijn in ons kenniskabinet. Nou, zeg het maar, mevrouw Fiek, wat zou u meteen aanpakken, keihard aanpakken? Nou, ik kom zo meteen op de wat inhoudelijker plannen die ik heb. Um, maar wat ik allereerst zou instellen... dat is het, um, het aanstellen van iemand die het beleid en de wetgeving... en de bedoelingen van de minister van Justitie in de media op een voor de bevolking zeer toegankelijke manier zou kunnen verwoorden. Want er wordt veel te veel wolftaal Want, gebruikt. Nou, ik, ik heb de indruk dat er een, een absoluut communicatiestoornis um, is... tussen de overheid en de burger. En als de burger beter zou begrijpen... en in begrijpelijker taal ja. zou worden voorgelegd... waarom het zo is dat in incidentele zaken... er soms bijvoorbeeld een straf wordt opgelegd... die op het eerste gezicht... De, de woede doet opborrelen bij de bevolking... dan zou door, um, het goed kunnen verwoorden waarom dat gebeurt... Um, wat de achtergrond daarvan is... wat ook het belang is van het juist toepassen van de wet. De wet is voor iedereen gelijk. Ja. Het kan niet zo zijn dat omdat in de pers een zaak enorm wordt opgepompt... dat de opgepompte verdachte tegen een andere straf aanloopt... dan degene die in relatieve anonimiteit hetzelfde feit heeft begaan. Ja. Dus het is ongelooflijk belangrijk... om uit te leggen waarom de overheid uh, wetten heeft gegeven. Nou, geeft u dan eens een voorbeeld van een geval uh, dat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt... waarvan u denkt, ja jongens, dit moet echt anders. Nou, uh, ik vond bijvoorbeeld de, uh, de reactie van Teven... Uh, op uh, een vergrijp gepleegd tijdens een verlof door een TBS-gestelde... Um, volgens mij was dat vorig jaar. Uh, waarmee hij reageerde. De reactie uh, die, dag, die dag zelf, of de dag erop, was dat alle verloven van alle TBS-gestelden werden ingetrokken. Ja. Nou, dat vind ik. Dat is voor... toch een heldere taal? Nee, dat is niet heldere taal, dat is onzinnige taal. Het is onzinnig, omdat dat is een onzinnige uh, maatregel. Het is een onzinnige maatregel. Ja, maar de manier het... waarop hij het vertelt, is verder ja, niet zo heel ja, ingewikkeld. Maar als je aan incidentenpolitiek doet. En mm -hmm. dat is mij de afgelopen jaren wel heel vaak opgevallen. Ja. Dat er gereageerd wordt op vonnissen... die politici niet welgevallig uh, zijn. Dat er gereageerd wordt op incidenten... Ja. Uh, waardoor beleid plotseling Maar dit is wat aanrekt. anders, want waar u mee begon... Uh, toen ik u die vraag stelde, ja. was er is een communicatieprobleem eigenlijk. Ja, de de nou, boodschap wordt verkeerd ja, gebracht. Nou, je hoeft het beleid dus niet... Uh, op de schop te gooien Aha. op het moment dat je in staat bent... om de gemoederen tot bedaren te brengen... door het, uh, het verwoorden uh, van wat er kan gebeuren. Kijk, je moet... Je moet uh, Zegt u eigenlijk dat de waan van de dag regeert... omdat het te ingewikkeld wel, is ja. om goed beleid uit te leggen? Blijkbaar. Nou, het, de, de waan van de dag regeert uh, soms... Uh, niet altijd gelukkig, maar ik vind dat het nog veel minder moet worden. En ik vind dat er absoluut een taak ligt mm -hmm. voor een supercommunicator die ook bijvoorbeeld in programma's als Boulevard gaat zitten. Ja, ja. Of bij shownieuws gaat zitten. Dat een soort uh, Robert Dijkstal of Dijkgraaf. Um, ja, die heb ik niet helemaal op een netvlies zitten, maar... Um, uh... Die wetenschapper die op een hele goede oh, manier ja. dingen kan ja, nee, uitleggen... Nee, zeker. bij de wereld zeker. draait door, ja, nee, begrijpelijk ja. maakt. Ja, nee, absoluut, absoluut. En niet de nuance uit het overzicht. Ja, en dan, en dan ook vooral niet uh, boven mensen gaat staan, maar ertussenin. Ja. En dat je gewoon verwoordt wat er aan de hand is. Ook uitlegt waarom je niet op ieder incident kunt reageren. Waarom de waan van de dag, Want dat is wel de zekerheid, Ja, dat vind ik wel. En dat gebeurt ja. niet zozeer ja. van, uh, vanuit een soort van overtuiging, een, een moreel besef... maar meer vanuit een onkunde om de boodschap goed ja, te brengen. Ik heb ook de indruk dat politiek en politiek gewin... Uh, uh, vaak een rol speelt in het reageren op incidenten. Ja. En dat partijen bang zijn aanhang te verliezen. Ja, electoraal. Dat is precies, gewoon een belangrijke precies. drijfveer. En, uh, maar ja, denkt u niet dat minister uh, Opstel en staatssecretaris Steven uh, zelf denken dat ze waarschijnlijk gewoon ja, eigenlijk wel staan voor fatsoen... en het eigenlijk heel goed gedaan hebben? Er wordt strenger gestraft in dit land. Ja, maar dat is dat ook, hebben ze ook beloofd. Ja, maar dat, dat strenger straffen, dat is één kant van de medaille. Maar de andere kant van de medaille... Uh, die wordt uh, verwaarloosd. En die andere kant van die medaille... die wordt altijd weggedaan als jaren zeventig-retoriek. Wat, wat ik is dat hiermee... dan, die andere kant? Die andere kant van de medaille is dat er um, um, geïnvesteerd moet worden in preventie. Dat daar ook ja, de grootste... Ja, inderdaad, dat klinkt heel soft, dus inmiddels. De, ja, maar uh, de maatschappij die wil... Uh, beveiligd worden tegen criminaliteit. Ja. Als de maatschappij beveiligd wilt worden tegen crimineel gedrag, dan moet de maatschappij zich realiseren dat je aan twee kanten moet werken: je moet, de, uh, je moet veel geld pompen in um, jongeren. Je moet op school moet je een signaleringssysteem ontwikkelen waardoor je al kunt detecteren welke jongeren ja. een uh, risicovol profiel hebben om uiteindelijk zich te ontwikkelen Ik weet tot nu al dat deze, de, dit voorstel in ja. het huidige politieke klimaat ja. en uh, in de campagnes zoals die nu gevoerd worden mm -hmm. nou, dat gaat niet, daar gaat u geen uh, hoge ogen mee gooien. En toch, ja, dat interesseert me natuurlijk helemaal niets. Nee, en dat He, is dat nou net het mij... verschil tussen ja. u en de huidige politiek? Ja, dat denk ik. Dat denk ik. ik denk dat uh, ook de bevolking zal kunnen begrijpen dat als je uitlegt dat een jongetje van 12 jaar... dat leidt aan ADHD, dat opgroeit in een gezin waarin er geen regels zijn... dat het allemaal zelf moet uitzoeken... dat, mm -hmm. er, uh, dat het um, uh, bevorderlijk is voor uiteindelijk de ontwikkeling van deze jongen... dat zo'n jongen gekoppeld wordt aan een coach of iemand van jeugdzorg die een goede band met ja. zo'n jongen... Moeilijk aan, hieraan is natuurlijk dat je de resultaten hiervan... Ja, ja, je kunt kijken naar de criminaliteitscijfers. Natuurlijk, dat is... Dat is kijk, het daar meet moet je dan naar kijken om te weten of dit natuurlijk. werkt. Natuurlijk, ja. het meetpunt is... je gaat sonderen of iets effect heeft... en je kunt merken dat de criminaliteit afneemt... als je tijdig ja. ingrijpt op jonge leeftijd. Oké, okay, we hebben het over communiceren, we hebben het over preventie. Mm -hmm. uh, harde straffen, dat is waar dit kabinet voor stond, toch ook wel... Kun je gewoon zeggen dat dat niet werkt? Is het zo simpel? Nou ja, ik ben natuurlijk heel lang advocaat geweest. Ja. Uh, en nu minister. Uh -huh. Dus ik kan uit ervaring... Uh, kan, ik, um, uh, kan, ik, kan ik vertellen wat uh, het effect is van harde straffen. Ja, geef eens een en voorbeeld het, waarin, het wel werkt. Ja. waarin het wel werkt. Uh, als je direct reageert... als je direct reageert met een pittige, harde klap... dat werkt. Ja. Okay, maar, dus als je daar waarop, niet hele lange tijd wie? tussen... En waarom? Nou Als, als bijvoorbeeld um, uh, iemand die nog niet echt in het circuit zit... Uh, opgepakt wordt... Ja. Um, en, iemand die uh, jat een, uh, uh, een iPod in een winkel bijvoorbeeld, voor de eerste keer. En uh, die, die, die gaat, uh, die gaat uh, twee, drie dagen direct achter de deur... Mm -hmm. en moet daarnaar schoffelen, oh. he, in het geval van die iPod. Dat helpt. Maar als ik het heb over... Met een tekst op zijn rug, ik heb een iPod gejat. Nee, zeker niet. Dat, moet, hè, want dat moeten we die, niet doen. Nee, dat, hm. dat is ook de tendens van de laatste tijd. Ja. Dat er een soort, um, soort volksgericht-achtige uh, uh, stemming in Nederland heerst. Hè? Uh, uh, doe ze hesjes aan, zodat ze ja. herkenbaar zijn. Nu hoor Je ik wordt... enige afschuw bij u, klopt dat? Ja, natuurlijk. Ja. Ik vind dat mensen ook in uh, uh, uh, momenten van zwakte kunnen hebben gehad... daarvoor boeten uh, dan... Uh, als schoon persoon de maatschappij in moet kunnen. Want dit is ook weer zo'n kortzichtig. Uh, dit zijn van die kortzichtige uitlatingen. Ook weer uh, ingegeven door electoraal gewin? Nou, niet alleen ingegeven. Ja, daar ben ik van overtuigd dat dat door electoraal gewin ingegeven is. Maar wat kortzichtig is. Ik dat krijg is... gewoon een beetje een treurige indruk nee. van de heren politici nee, en ik, hoe ik zij ik omgaan met de afstaat. Nee, maar ik wil even afmaken wat ik wilde zeggen. Ja. Wat, um, wat gewoon dom is, dat is dat je mensen etiketteert als. Um, dader als afgeschreven voor deze maatschappij. En dat je aan de andere kant propageert... dat je veiligheid wil in deze maatschappij. En als jij dus mensen buiten boord zet... en ze ook buiten boord um, laat zwemmen... Ja. dan zul je altijd die mensen buiten boord... Um, laten blijven zwemmen. Dus wat je wil, dat is een veilige maatschappij. Je wil ook dat die maatschappij open staat... voor mensen die het weer goed willen doen. En mensen die willen meewerken in de maatschappij. En dan moet je ze dus niet overboord gooien. Dat is, nee. dat is uiteindelijk... dus lange termijnvisie mis ik... Um, oprecht heel vaak. En dat geldt ook als ik zie hoe bijvoorbeeld... het regime in de gevangenissen... hoe dat versobert is de laatste uh, jaren. Ja. Dat is absurd wat je uh, moet constateren. Wat er gebeurt in gevangenissen. Jonge mensen, um, uh, überhaupt mensen die veroordeeld zijn... die um, uh, soms tot 23 uur per dag achter de deur zitten. Um, uh, wat, wat is het effect daarvan? Het effect daarvan is dat... Uh, dat ze alles verliezen. Dat ze agressief worden. Dat um, hun relatie dan buiten ook misgaat. Ja, helpt dat... ze van de Wallen is ja, groot ja, eigenlijk. Ja, dat ko dat is daar komt het op ze neer. Ze komen er slechter en... uit dan ze erin gaan. Ja, natuurlijk. Ja. En, dan, dan en kunnen... toch is dit wat uh, blijkbaar mensen willen horen. En dat uh, ja, harde maar maatregelen worden. Hard mensen... aangepakt. Ja, alles maar... moet hard. Ja, maar hard. Er is, er is ontzettend veel hardheid. Ook even los van justitie. Harde omgangsvormen. Ja. Uh, er wordt allerlei hardheid gepropageerd. Maar wat mensen uiteindelijk willen als je met hen doordiscussieert... dan willen ze dat ze in een betere maatschappij uh, uh, leven... Uh, en kunnen wonen. Dat ze s'avonds niet bang hoeven te zijn als ze op straat, op straat komen, et cetera, et cetera. En eigenlijk wordt hen voorgespiegeld, en dat verwijte ik de huidige politici ook... hen wordt voorgespiegeld dat deze harde aanpak... hen een veiliger maatschappij ja, uiteindelijk Dat is een misverstand. Zouden. Dat is niet alleen een misverstand, dat is een leugen. Ja, het is gewoon ja. echt een leugen. Wat je ook veel hoort, is er moet meer aandacht komen voor het slachtoffer. Dan denk ik, ja, dat klopt helemaal niet. Als ja. je nou haard wil aanpakken en strengen wat straffen... dan moet je juist meer aandacht voor de dader hebben. Nou, die je moet je aanpakken. Je moet meer die slachtoffer kun je geestelijk ondersteunen nou, op allerlei manieren. Nee, maar je, kijk, je moet én aandacht hebben voor het slachtoffer... én aandacht hebben voor de dader. Omdat uiteindelijk die twee partijen, om het maar even zo te benoemen... Ja. Um, kijk, een, een, een, een slachtoffer die zal... Um, uh, die zal uiteindelijk, en dat zijn ook de verhalen van slachtoffers... die ik in de praktijk heb gehoord... die komt er beter uit als de wrok minder is. Dus als er een ontmoeting zou kunnen zijn... op welke wijze dan ook tussen dader en slachtoffer... Uh -huh. en dat blijkt overigens ook dat het werkt. Want ik zag vandaag een berichtje dat de haltbureaus moeten gaan sluiten... omdat ze bijna failliet gaan. En dat blijkt dat de aanpak van de haltbureaus... Hè, dat is dus mensen niet voor een rechter brengen... maar Um, uh, uh, proberen dat buiten rechten af te doen. Dat als er een ontmoeting is geweest tussen dader en slachtoffer... dat dat zo goed werkt ja. dat die jongeren dan niet terugkomen... en niet opnieuw in aanraking komen met, met justitie. Dus er zijn heel veel bewijzen van... Um, uh, het, dat, dat preventieve aanpak zijn ja. vruchten afwerpt. Maar het klinkt gewoon niet lekker. Nee, het is, het is jaren zeventig. Ja. U wordt weggezet nee, als een, het als is... een jaren zeventig-reliquie, ja. denk ik, door veel mensen. Ja, maar niet? Het is, het is zo. het met de preventie? Ja, dat ja. zal allemaal wel. Maar het is zo dom om, om, uh, om iets wat ja. werkt en iets wat op langere termijn zijn vruchten afwerpt, ja. om dat weg te zetten met jaren zeventig retoriek. Ja. Het is het... jammer dat ik die leeftijd heb, maar ik zou. Uh, <laughs> Ja. dan zou je me daar iets minder makkelijk van kunnen betichten. Maar ja. ik vind het vrij stom. Heeft u ook nog een populaire maatregel die, uh, waarvan u zegt... nou, daar scoor je ook nog kiezers mee ook, als ik dat eens zou doen. En dat ga ik ook doen. Nou, ik, ik ben een voorstander van um, het, het handhaven van verhoogde straffen... op uh, geweld op hulpverleners. Daar ben ik Kijk. wel een voorstander van. Misschien nou. dat ik toch nog een beetje scoor. Daar gaat u mee scoren. En dat, dat mijn denk ik partij ja. daar nog een beetje winst mee kan boeken. Is trouwens een denkbaar dat u ooit de politiek in gaat? Dat nou, kan ik me uh, vooralsnog niet voorstellen. Nee? Nee. Nee. Goed, dan houden we het nee. even bij advocaten. Heel goed, Dank u heel wel. Benedicte de Fieke. Verslaggever Joris Kreugel gaat tot aan de verkiezingen dagelijks flyeren... met de lokale politieke partijen. En vandaag staat de 50PLUS-partij op het programma. Je oh. moet wel een beetje, een beetje zuinig zijn hè? Ja, zuinig zijn met je folders, of met je flyers. Hè? Zijn ze duur? Nou, dat kost een patiënt cent, Hier heb een tafel van mij. Dan krijg ik een stapeltje van je. Ja, ik neem een stapeltje mee. Harry Siepel. Ja, Harry Siepel. Ik ben nummer 8 op de lijst van 50PLUS. Oh? Ja, en dan ben ik heel blij mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik dacht, nou, hoger wil natuurlijk. Ja, nou, wie maar... wil dat niet? Maar wie, wie wil, het wil er in? niet op één staan? Nou, één is misschien iets te moeilijk voor mij. Daar laat ik mooi aan Henk Krol over. Ik vind dat prima dat hij doet. Hij doet het prima al. Henk Krol Heng... doet het Heng... goed, hè? Ja, hij doet het heel goed. Hij weet het goed zijn verhaal te brengen. Hij is uh, stabiel in dat gebied. Waarom? Mag kan u van 50PLUS een folder aanbieden? Ik heb het gezien en ik voel er sympathie voor. Hè? Maar waarom voelt u de sympathie I voor? Eigenlijk bevolkt de dieren. Partij van dieren. Maar nou, de 50 plus hebben het ook niet makkelijk. Nou ja, ik heb het nog erg makkelijk bent u erop achteruit gegaan in de afgelopen tijd? Met minimaal en het wordt erger dus over in 2014 zeggen ze, hè? Ik ben ABP... Uh, uh. Wordt u gekort. Op het moment is het zo dat de ABP bijvoorbeeld... U al heel veel jaren hebt je geen inflatiecorrectie gehad. Nee, nee. U krijgt gewoon krijg hetzelfde ik bedrag. Ook. Ik krijg het ook niet. niet. En dat is nou typisch ook, u bent een van de ja. aan die zegt, ja goed, ja, ja, maar ik, ik kan nog steeds rondkomen, zegt u dan. Ja, zeker. Moet even aan de kant voor ik kop van de auto. Ja, Gelukkig wel. No? Een boze 50 50-plus, dat moeten we niet ja, en hebben. Ik heb ook nog een service, maar ja, omdat ik altijd zuinig was, komt dat ook. Komt en altijd gewerkt heb. He. Mevrouw, okay, ook voor de volgende keer, of als je al een mijn doet... Oh, het leuk, hartstikke al hey, bedankt. Okay. Mooi, hè? En stem, hè, 50 plus. Ja, doe ik hoor, doe ik hoor, ik denk het wel. Ja, ik help je even een beetje. Nou, nee, is heel zeker. Vind je me vervelend? Dat, ik, nee hoor, nee hoor, absoluut niet, ik vind het leuk. Standpunten die ken ik uh, een beetje. Noem eens even de belangrijkste punten van de 50-plus-partij. Ik denk dat het uh, voornamelijk is dat wij uh, ons in eerste instantie helemaal baseren op de pensioenen. Ja, heel duidelijk is, want wij zien namelijk dat de pensioenen de laatste jaren heel het kort korte. zijn. Het korte op de pensioenen. Tweede is namelijk ook de werkgelegenheid van 50-plussers. Wat je ziet op dit moment is dat we wel steeds ja, we moeten langer doorwerken. Maar je ziet ook gelijktijdig namelijk dat een 50-plusser bijna niet meer aan het werk komt. van ja. 50 plus maar ben jullie ook van die mensen die van alles beloofden en waar niks van terecht komt? En nou, leuk natuurlijk. Kijk, Kijk er eens <laughs> naar. Hey, je kunt mij persoonlijk aanspreken. Hey, nee, hey, wij beloven niet meer dan we waar kunnen maken. Ja, dit zijn twijfelgevalletjes, deze twee vrouwen. Die hangen ja, er een beetje om. En dan, ja, want Arie, is dat dan niet een beetje pijnlijk van... stel je voor dat ze 46 is en dat je dan eens toeloopt de 50 plus partij Ja, dat is, is waar. We hebben zelfs op onze lijst, op nummer 7, staat een jonge dame jong van 44 op de lijst. Ja? Dus het is niet zo dat wij zeggen, we willen niets dingen doen. Als je ziet wat in ons programma staat, bijvoorbeeld voor de jeugd... wij vinden bijvoorbeeld in, in ons programma staat dat de jeugd veel meer aan sport moet kunnen doen op, op scholen. Oké, okay, het is niet alleen 50 het is niet alleen. Dus ik als 50 minnen zou ook op jullie partij ja, kunnen sturen. Is mijn antwoord over het algemeen: ja, u wilt toch allen graag ook 50 worden? Ja, dus, ja uiteraard, uh, uiteraard, Dat uiteraard. kijkt er dus, nu al naar uit. Hey, daar kijk <laughs> daar iedereen uit. Dat dus is dus één ding. Uh, wat we in het programma staan hebben, is niet voor jou als veertiger. Wordt het wordt wel moeilijk dat is bijna geen enkele partij zou staan, maar wel als jij kinderen zou hebben, dat wij van mening zijn dat de kinderen veel meer aan sport moeten kunnen doen. Er wordt meer verhoeding voor sport. Er wordt natuurlijk meer op gekort. Dus dat is een van de redenen dat ze, als jij ja, kinderen zou hebben, dat het interessant zou kunnen zijn om erover na te denken. Zometeen tussen twee en half drie meer over de flyeractie... van de 50 partij in Almelo. En Ferry de Groot is ook weer ja, aangeschoven. Ja. ja, ja, ja. 0800 1121. Dat is het nummer, hè, dat, dat ze kunnen bellen. Dat is het nummer uh, voor de klachtenlijn. Met uh, politieke klachten, met trieste klachten... met vrolijke klachten, met rugklachten. <laughs> 0800 1121. Oké, okay, u kunt zo en, verder luisteren juist. bij de gids. En bellen. En bellen. Met uw klachten... Weet u het nog niet? Oh. Of helemaal niet? Met die sprek Zit u in politieke nood? Hallo met de Groot voor de politieke nood. Bel elke dag tussen 11 en half 12 met Ferry de Groot. Mooi luister, luisteren, ik wil het even over links hebben. 0800-1121. Zachte heel meester smakers stinkende wonden. Ja, komt u uit de medische wereld? Politieke nood, wel Ferry de Groot. Alles wat je hier zegt kan tegengebruikt worden. Ja. Elke dag tussen 11 en half 12. Streek ik met meneer de Groot? Helemaal. 0800-1121.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 Dit is Private Theory. We Het prachtige nieuwe album van Mark Noffler. Met zijn herkenbare gitaargeluid. De stem van Dire Straits. Private Theory van Mark shall Noffler. Shall is overal verkrijgbaar. Geen kerncentrales, maar zonnepanelen. Kies Partij voor de Dieren. Je onderneemt met passie. Of je nu creëert of adviseert. Je bent er altijd voor je klant. Op kantoor of uh, onderweg...